Het is 9 uur, Martijn Eijhuis met het NWS-journaal. De Gasunie heeft in de eerste drie maanden van het jaar... een recordhoeveelheid aardgas getransporteerd. In totaal werd 36,1 miljard kubieke meter aardgas... door Nederlandse leidingen gepompt. Het record is voor een deel te danken aan het koude weer in maart. De Gasunie is tevreden over de investeringen... die in verbindingen met het buitenland zijn gedaan. Daardoor heeft Nederland een belangrijke doorvoerfunctie gekregen... in Noordwest-Europa. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft ingestemd met een wereldwijd wapenakkoord. Het moet ertoe leiden dat terroristen en de georganiseerde misdaad minder makkelijk aan wapens komen. Het verdrag verplicht landen om duidelijke regels op te stellen, bijvoorbeeld over de export van wapens. Die mogen niet worden uitgevoerd naar landen waarvoor een wapenembargo geldt. De Franse oud-minister Jérôme Cauzac heeft toegegeven dat hij honderdduizenden euro's aan zwart geld op een buitenlandse bankrekening heeft staan... Hij werd twee weken geleden ontslagen als minister van Begrotingzaken... naar bericht op internet over de geheime rekening. Kauzak ontkende eerst stellig dat hij een buitenlandse rekening had... en speelde zelfs een proces aan tegen de site die het nieuws had onthuld. Vandaag gaf hij bij de onderzoeksrechter toe... dat hij al ruim twintig jaar een bankrekening in het buitenland heeft. Er staat zo'n zes ton op. Als Kauzak wordt veroordeeld voor witwassen... dan kan hij maximaal vijf jaar cel krijgen. VVD en PvdA willen in de advocatuur een experiment mogelijk maken met no cure no pay. betekent dat advocaten alleen door hun cliënt betaald hoeven te worden als een zaak winnen. Dat is nu nog verboden in Nederland. De regeringspartijen willen dat het verbod uit de wet wordt gehaald om de proef mogelijk te maken. Het weer vanavond en vannacht helder en lichte vorst. Morgen overdag eerst vol op zon, later wat bewolking, maar wel droog. Middagtemperatuur rond 7 graden.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 Goedenavond, we zijn begonnen aan de kwartfinales van de Champions League. Met topaffiches Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Bas Tigler. 0-0, 18e minuut van de wedstrijd. De Fransen zijn niet minder, zo niet gelijkwaardig, zo niet beter. dan Barcelona in de eerste 18 minuten. En mogen nu, met permissie, blijven we er maar even. een vrij schop nemen op een meter of 20, 21 van het doel van. Valdes nadat Ibrahimovic tegen de grond is geholpen door Piquet. Die heeft daarvoor een gele kaart gekregen. En als je dan Beckham hebt opgesteld, dan zou je hem nu moeten gebruiken. En dan zou hij nu misschien kunnen toeslaan. Het fluitje van de scheidsrechter klinkt het wordt toch Ibrahimovic zelf. Die loeihard onder de muur doorschiet. Maar er is een redding van Victor Valdes. Die dus beduidend meer te doen heeft gehad dan zijn collega van Paris. En dan heb je vaak bij zo'n Champions League-avond dat je zegt... de ene wedstrijd is de hoofdwedstrijd en de andere net ietsje minder. Maar vanavond, ja, ik weet het eigenlijk niet. Bayern München tegen Juventus. En zag ik daar toch de man van glas, Andy? Ja, Arjen Robben. En hij schiet de bal op de voeten van uh, Buffon. En dat betekent dat Arjen Robben is ingevallen. Want Tony Kroos moet er met een blessure af bij Bayern. Dat is een tegenvaller. Maar ja, Robben weer in de armen gesloten. Want ik hoorde het publiek uh, Arjen, Arjen, Roebe, uh, Ro roepen. Robben. En uh, uh, hij speelt dus in plaats van Tony Kroos nu aan de rechterkant. En de plaats van Tony Kroos wordt nu door Müller ingevuld. De plaats achter de spitsen nog één mooie vrije trap gezien van Pierlo voor Juventus. Die ging net over. Maar Bayern door het hele snelle doelpunt van Alaba met 1-0. Het gaat straks in dit uur langs de lijn ook over de Spaanse dopingarts Femiano Fuentes. Vandaag kwam er een einde aan de verhoren in de zaak rondom hem. En we praten met Nicoline Sauerbrei, die maakt zich zorgen. Dat allemaal laat. De Belgische trots Milo met Lidl in de middel. Bayern München tegen Juventus. En die outcome: 1-0 voor Bayern München. Doelpunt na 23 seconden gemaakt door Alaba. En Bayern wordt sterker en sterker. Want uh, Juventus komt uh, amper meer van de eigen helft af. Wordt constant vastgezet. En dan moet er gezocht worden met een lange bal naar de voorwaarts. Nou, dat lukt net uh, half. Als uh, Dante de bal over de zijlijn kopt en uh, Juventus mag gooien, doet dat uh, via Liefsteiner. Heeft uh, de bal teruggekregen. Van Vidal en speelt dan de bal weer over de zijlijn. En mag hij weer gaan proberen om een medestander te vinden. Vindt hij een Vidal. Vidal terug naar Liebsteiner. Liebsteiner probeert weer een voorzet te geven. Lukt weer niet. En dan is de afvallende bal voor Bayern. Bayern dat sterker en sterker wordt. En een uitstekende invalbeurt voor ons nog van Arjen Robben. Die gevaarlijk is en een paar goede voorzetten heeft gegeven. Hele goede corner waar Dante bijna een draak kopte. Maar nu is Bayern weer weg met de aanvoerder. Met Philip Laam. Aan de rechterkant loopt Robben. Laam speelt de bal ook naar Robben. Robben voor zijn linker. Nu eh, nog altijd aan zijn linker speelt hem even naar Ribéry. Ribéry naar de buitenkant naar Laam. Laam moet met de voorzet komen. Komt ook maar. Bal wordt onderweg aangeraakt door Pierlo. En dat betekent een hoekschop voor Bayern. Al vier hoekschoppen in de afgelopen vijf minuten voor de München-spelers. Die vorig jaar in het eigen stadion in de finale stonden. En na penalties verloren van Chelsea. En dit jaar toch ook een van de grote favorieten zijn. Het team is zo ontzettend sterk. Niet alleen in eigen land, maar ook internationaal. De hoekschop genomen. Dan komt. de Duits Van Buiten dichtbij. Die wordt even vastgehouden. En hij is woest. Daniel Van Buiten, de Belg. Dat er niet voor gefloten werd. Want het was Chiellini die echt wel aan zijn schouders ging hangen. En dan was het toch wel een groot probleem voor Juve. Geweest als dat een penalty was geworden. Weer heeft Bayern meteen weer balbezit. Via Ribéry aan de linkerkant. Ribéry gaat lopen met de bal. Kijkt naar links, ziet Thomas Müller. Thomas Müller, het balletje even teruggevend, naar Schweinsteiger. En die probeert de bal helemaal naar de andere kant te spelen. Maar die bal is lang onderweg en wordt opgevangen door Juventus. Juventus dat het dus moeilijk heeft in het eerste kwart van de wedstrijd. En met 1-0 staat door het doelpunt van Alaba. Volgens de meeste voetbalkenners speelt vanavond de winnaar van de Champions League. Het is alleen dan de vraag of die op dit moment in München speelt of in Parijs. Wat denk jij Bas? Is Barcelona nog steeds de topfavoriet? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik vind Bayern wel een ongelooflijk sterke indruk maken de laatste tijd. Dus die tellen voor mij serieus mee en vergeet ook vooral Madrid niet. Al was het maar dat die dit seizoen in de onderlinge confrontaties met Barcelona hebben laten zien dat ze dat eigenlijk wel aankunnen. Ja. Barcelona heeft voorlopig zijn handen meer dan vol aan Paris Saint-Germain waar het na 25 minuten nog 0-0 is. De Fransen de betere kansen hebben gekregen. Met wat vrije schoppen en hoekschoppen was het door ze ook door de lucht gevaarlijk zijn geweest. Met twee kopballen. Er is nog eens van afstand geschoten ook door Pastoren. Daar had Valdes nog alle moeite mee. En nu valt Barcelona aan. Verliezen ze de bal. Er kan Lucas lopen vanaf de rechterkant. Is uh, Ibrahim of iets mee? Die krijgt de bal op de rand van op iets? Schiet voorlangs. Half metertje. Metertje is het. Valdes gaat nog wel naar de goede hoek. Lavetti is nog meegelopen maar komt bij de tweede paal net te laat om de bal nog binnen te tikken. Maar dat is opnieuw een beste kans. Voor de Fransen, die hebben wel drie, vier behoorlijke mogelijkheden gekregen in deze wedstrijd. En het enige, behalve al dat balbezit wat we van Barcelona gewend zijn... wat Barcelona er tegenover heeft kunnen zetten, is een schot van Iniesta... dat een, na een kwartier ongeveer wel prachtig vanaf de linkerkant indraaiend in zo richting de verre hoek... maar net naast ging, dat zal hooguit 20 centimeter zijn geweest. Maar dat is werkelijk het enige doelgevaar geweest tussen... Uh, in de wedstrijd tussen deze twee ploegen die in 1997 alles een keer een finale tegen elkaar speelden. In de kuip overigens. Europa Cup 2 toe. Toen won Barcelona door een doelpunt van Ronaldo. Uh, Europa Cup 2 voor de jonge luisteraars. Dat was het bekertornooi, Europees bekertoernooi van bekerwinnaars. Dat heel lang geleden bestond. Dat vonden wij toen heel leuk. Ik snap het wel niet, niet meer Nee daarom. 0-0 <laughs> Paris Saint-Germain Barcelona na 26 minuten. Ik Midnight Runners met Come On! Eileen. Een half uur gespeeld bij Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Wat is de tactiek van de Parijzenaren Bas om Barça te bestrijden? Nou gek genoeg niet, uh, zoals je dat vaak ziet. Om met alle mensen alleen maar achter de bal te blijven staan. En tegenhouden, tegenhouden en schoppen en schoppen. Ze proberen daar wat kan echt mee te voetballen. En dat is een tactiek die me wel bevalt. Daar moet je goede voetballers voor hebben. Die hebben ze. Met Lavetsje en Ibrahimovic voorin. Dat zijn namen die we in Nederland wel kennen. Iets minder bekend misschien. En ook wat jonge Pastoren en Lukas. Die me erg goed bevallen. Daarachter natuurlijk slim en ervaren Beckham op het middenveld met Matuidi, Frans International. En dan ziet het er eigenlijk heel aardig uit. En natuurlijk heeft Barcelona wel wat meer van de bal, maar het is niet zo. Want ik kan me die wedstrijd tegen Celtic nog herinneren toen ze geloof ik 75 of 80 procent balbezit hadden. Dat is nu echt absoluut het geval niet. Ze verdedigen goed en compact daar waar het moet, maar komen er ook uit. En niet alleen maar met counters, maar ook wel met een... Wat langer lopende aanval als het kan. Nu wel terug voor de Fransen. Nu komt Barcelona wel met heel veel mensen. Gaat de bal het strafgebied in. Iniesta wil hem controleren. Maar er is de ruimte niet voor. Die springt er dan uit. En die wordt eruit verdedigd door Thiago Silva. En die krijgt daarbij een tik en een vrije schop. Er is boosheid bij Barcelona dat daar een vrije schop voor wordt gegeven. Maar het lijkt me eerlijk gezegd terecht. Thiago Silva heel geconcentreerd verdedigt hij tikt al een paar keer Messi de bal van de voeten. Messi die we eigenlijk nog niet gezien hebben. Zoals dat geldt voor alle aanvallers. Want ook Alexis Sanchez, de man die nu de overtreding begaat... en FIA zijn in het hoofdstuk nog niet serieus voorgekomen. Kortom, Barcelona heeft het moeilijke tempo. Krijgt Barcelona nog niet echt zo hoog... dat het de tegenstander aan het wankelen brengt. De verdediging van Paris Saint-Germain blijft goed kijken. En omdat Barcelona ook wel voelt... dat nu moment dat er op het middenveld een bal voor de voet van de Fransen valt... kunnen ze er echt wel wat mee en weten ze de raad mee. En is dus waakzaamheid geboden. Want kijk naar de kansenverhouding. En echt niet allemaal 100% kansen, maar het is voorlopig op dat vlak 4-1 voor Paris Saint-Germain. Dat nu weer komt Ibrahimovic, even los van zijn tegenstander. 20 meter voor het doel, Lavetsi vrij voor het doel, buitenspel. En dan wordt hij nog een pootje gehaakt ook. Op het laatste moment door Sergio Busquets en hoort hij een fluitje. En denkt hij, voorzien ik hier nou een vrij schop aan dat fluitje was, omdat er al een vlag omhoog was gegaan. Vanwege het feit dat hij buitenspel stond, dat klopt overigens wel. Blijkt uit de herhaling. Maar het gemak waarmee ze er doorheen snijden, slim, weggedraaid van Ibrahimovic. Twee passen genomen, even de ruimte en dan een steekballetje geven. Het is zoals Barcelona het zelf ook graag doet. Maar nu toch af en toe ook door Paris met de, ja, op de vingers wordt getikt van... hé, hey, hallo, wij kunnen dat ook. Voorlopig uh, heeft Barcelona zijn stempel nog niet echt op de wedstrijd kunnen drukken. En heeft het gezien dat Paris Saint-Germain er tot dusver, 33 minuten... echt inslaagt om er een wedstrijd van te maken bij 0-0 stand in Parijs. Bayern tegen Jovo dan, Andy. Bayern veel sterker dan uh, Juventus in deze wedstrijd tot nu toe. Ruim een half uur gespeeld, een minuutje of 32. 1-0 Bayern Leidt en Robben was heel dicht bij de 2-0. Toen hij de bal centimeters uh, naast het doel van uh, Buffon schoof. Nu probeert Juve, Juventus er weer uit te komen. Maar het lukt uh, maar niet om onder de druk van Bayern uit te komen. En dat, uh, dat te bedenken dat Juventus gewoon speelt met vijf middenvelders zoals altijd. Sorry, drie verdedigers, vijf middenvelders, twee aanvallers. Maar Zagli maakt nu een overtreding op uh, Mankjovic. En dat, uh, uh, Mandzukic moet ik zeggen. En dat betekent een uh, vrije trap voor Bayern München. Op een, uh, een redelijk uh, prettige plaats. En, uh, een flinke duw in de rug was het. En de Kroaat uh, krijgt terecht en een vrije trap mee. Joep Heinkes maakt ze nog even boos. Want uh, Vidal, de man die uh, veel overtredingen maakt, ontsnapte aan de gele kaart. En voor Vidal zou dat betekenen dat hij de volgende wedstrijd er niet bij is. Is. Nu de vrije trap genomen. En uh, doorgekopt en weer net naastgekopt. Het uh, wil maar niet lukken. Mandzukic is de man die uh, kopte naar de vrije trap van Sebastian Schweinsteiger. En uh, ja, het kan maar één ding concluderen. dat. Bayern gewoon veel sterker is dan Juventus. En het eigenlijk wachten is op de 2-0. Maar zolang dat nog niet het geval is, uh, leeft uh, Juventus nog met 1-0. Maar nu meteen weer de bal kwijt. En dan kan uh, er opgestoond worden door Gustavo. Gustavo naar Robben. Robbenrand straks op gebied schuift de bal in de handen van Buffon. Eén richting verkeer is Bayern tegen Juventus. En het heeft geresulteerd in één doelpunt. Een heel snel doelpunt na 23 seconden. Het doelpunt van Alaba nadat de bal onderweg nog door Vidal geraakt werd. Waardoor... Buffon kansloos zoals Nou, even kijken of er nu dan een aardige aanval komt. Jawel, voor Juventus. Vanaf de rechterkant probeert Liechtensteiner de bal voor het doel te geven. Maar daar zit Alaba tussen. En uh, de bal gaat over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Juventus. Dat zijn de momenten waar ze het van moeten hebben, de Italianen. 9 punten voor op uh, Napoli in de competitie. Pierlo gaat hem nemen. De tweede hoekschop in deze wedstrijd voor Juventus. Met uh, de recht, het rechterbeen vanaf de rechterkant. Dan komt die bal voor het doel en wordt hij bijna uh, binnengekropt. Maar bijna is niet helemaal. Bonucci was dichtbij. De afvallende bal is nog wel voor Juventus. Wordt de bal helemaal teruggespeeld. Alles staat nu nog uh, uh, zeg maar in de buurt van het doel. Dan moet Vidal wel opschieten. Doet dat ook. Speelt de bal goed naar de linkerkant. Wordt de bal aangenomen. Moet hij nu voor het doel gaan komen. Komt hij ook voor het doel? Jawel. Maar niet goed genoeg. En dan kan Schweinsteiger de bal uitverdedigen. En blijft het 1-0 bij Bayern tegen Juventus. Barcelona drukt nog niet echt zijn stempel, zei je net Bas. En dus spannende wedstrijd, of dat ook weer niet? Jawel, dat vind ik het wel. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat nou juist de laatste minuten Barcelona probeert. En dat lukt ook wel de Fransen wat terug te duwen. Die hebben wel gemerkt dat ze de laatste 5-6 minuten de eigen helft wat moeilijker afkomen. Het is 0-0 na 36 minuten. De beste kansen dus voor Paris Saint-Germain geweest. En nu de eerste hoekschop voor Barcelona, daar waar... De Fransen er al twee hebben mogen nemen. Xavi gaat dat uh, doen, de aanvoerder. En dan moeten we maar eens kijken of die lange mensen van Paris Saint-Germain bestand zijn tegen... nou ja, eigenlijk die twee echte lange aan de kant van de Spanjaarden. Terwijl de hoekschop komt en makkelijk wordt weggekopt door Ibrahimovic. Van afstand moet Daniel Alves, die de bal is opgepakt. Dan schiet het 20 meter, dreigt twee keer, doet het niet. Geeft de bal aan Messi, 25 meter. Die steekt de bal het strafselgebied weer in. En dan wordt hij door de aanvoerder aan de andere kant, Thiago Silva, weggekopt. Maar ja, de enige twee bij uh, Barcelona die dan echt serieus nog voor gevaar kunnen zorgen met het hoofd... zijn natuurlijk Piqué en Busquets, dat zijn de mensen die dat ook meermaals hebben bewezen. Pujol natuurlijk niet erbij. Die een knieoperatie onderging twee weken geleden. En uitgeschakeld is. Balbezit weer voor Barcelona. Met nog negen minuten te gaan in de eerste helft. Het gebeurt dus wel steeds meer. Op de helft van Paris Saint-Germain zo even verschenen in beeld een statistiekje. Dat toch het balbezit voor Barcelona 65% is inmiddels. Daar komen ze weer. Alexis Sanchez vanaf de linkerkant draait naar binnen. Schiet in de korte hoek. Bal gaat een meter naast. De keeper met een snoep duikt er naartoe. Sirigu de Italiaan. En nou is die bal denk ik onderweg nog van richting veranderd ook. En levert dat Barcelona nog een hoekschop op. Het schot ge, ge, ja, gekraakt eigenlijk door de verdedigers die dan natuurlijk proberen in de weg te staan. Ik denk dat het Alex is die die bal het laatst geraakt heeft. En dat levert dan de tweede hoekschop voor Barcelona op in de slotfase van deze eerste helft. Nu vanaf de andere kant, maar opnieuw Xavi die hem neemt. Dat wordt dus dit keer vanaf de linkerkant een indraaiende in bal. Piqué wil naar de bal, die wordt geschaduwd door Alex. Nou probeer daar maar zijn wel van te winnen. Alex wint kortom de bal het strafstofgebied weer uit. Opnieuw ingebracht door Daniel Alves met de Schitterende paas met de buitenkant van zijn rechter. Die komt voor de voeten van Messi en die schiet hem erin. 38 minuten gespeeld. Wie anders? Lionel Messi zet Barcelona op een 1-0 voorsprong in Parijs. En zo snel kan het dan gaan. Dan nou heb je 25 minuten het gevoel gehad dat je echt meedeed en misschien wel beter was. Dan nou heb je 10 minuten het gevoel gehad. Oké, okay, we staan nu een klein beetje onder druk. Maar laat die kleine mannetjes maar twee hoekschoppen nemen. En als de tweede hoekschop is afgeslagen en eigenlijk echt afgeslagen lijkt... komt er werkelijk een fenomenale paas vandaan. Mania Alves met de buitenkant van zijn rechter in de loop mee in het strafschopgebied van Lionel Messi. Die staat vrij. Hoe je dat voor elkaar krijgt, kan je dan ook afvragen. Dan gaan de afspraken toch echt even niet goed. En die schiet hem vervolgens feilloos in de verre hoek langs Salvatore Sirigu, de Italiaanse keeper van Paris Saint-Germain. En zo staat het toch gewoon. Mag je dat zeggen eigenlijk? Ja, nou ja, zo staat het toch gewoon. 1-0 voor Barcelona. Messi tekent 0-1. De wedstrijd tussen Wouter Hamel en Lucky Fons de derde. Girls in the City. Bayern München tegen Juventus. Wat kan Juventus eigenlijk, Andy? Bij die achterstand in een heel goed Bayern. Heel weinig, want wat je al zegt, een heel goed Bayern. Wat is dit team sterk, zeg. En wat een tempo. Als ze de bal niet hebben, zetten ze Juventus helemaal vast. Waardoor Juventus niet eens van eigen helft afkomt. En als ze zelf balbezit hebben, ik zou bijna zeggen, spelen ze op zijn Barcelona, ze tikkie-takkie. Maar dan ook op wat grotere afstanden. Nu ook weer de kans. En het schot net over het doel geschoten door Schweinsteiger. 1-0 de voorsprong voor Bayern. Maar het had al makkelijk 3-4-0 kunnen zijn voor de Zuidduitsers. Als Voorbeeld, een penalty was gegeven die gewoon gegeven had moeten worden toen Manzoukic vastgehouden werd door Chiellini. Uh, op het moment dat hij de bal wilde binnentikken na voorzet van Ribery. Uh, maar scheidsrechter Mark Lettenburg uh, dacht er niet aan en gaf hem dus ook niet. Nu een uh, overtreding en een vrije trap voor Juventus. Mansukic maakte de overtreding. En dan ja, is er een beetje gezeur. In dit geval van Bart de international, die pijn heeft. Maar de pijn zal met name tussen de oren zitten. Het feit dat Juventus echt alleen maar de bal hard naar voren kan rammen. En dan maar hopen dat, dat er iemand wordt bereikt. Nu gaat de bal wel de diepte in richting Liefsteiner. Maar is het op dat moment weer Manuel Neuer die snel uit zijn doel komt. Alles gespeeld, elke minuut in de Champions League dit seizoen. En de bal dan vergooiend. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog een paar minuutjes. En dan gaan ze rusten. En daar zal Juventus hard aan toe zijn. Want die hebben eigenlijk alleen nog maar de hielen van Bayern gezien. Nu ook weer de bal breed. Met heel veel moeite komt die bal dan bij Liebsterne. En die moet hem dan maar weer blind naar voren eh, rammen. In de hoop dat hij een eh, medespeler bereikt. Nou, dat lukte dan in dit geval. En via Pierlo gaat de bal nu naar de linkerkant. Moet de voorzet komen, komt ook. En dan is het eh, Schweinsteiger die de bal komt. En van buiten die de bal doorkomt. Maar dan wordt de bal toch weer opgevangen door Juventus. Maar slecht Speelt en daar komt Robert. Die krijgt een duw. En die moet een vrije trap krijgen. Krijgt hem niet. Je hoort het publiek op de achtergrond zeggen van uh, waarom is dat? Dat we hem niet krijgen. Nu is het Vidal die een overtreding maakt. Maar het spel gaat door. Klettenburg houdt van Engels voetbal. Zal met de competitie te maken hebben waarin hij uh, normaal fluit. De Pierlo. Bal naar Vidal. Vidal. Klein tikkie. En die krijgt wel een vrije trap mee. Ja, er moet een beetje gelachen worden door Mandzukic. Dat er helemaal niets aan de hand is. En uh, dan krijgt Mandzukic. Ja, die maakte uh, wat uh, gebaren. Van, uh, dat het een uh, valpartijtje was van Vidal. Maar hij tikte hem inderdaad tegen de zijkant van zijn been. En dus een terechte vrije trap. En uh, een gele kaart van Mandzukic. Die uh, stond niet op, uh, op scherp om het zo maar te zeggen. Dat zijn twee spelers bij Bayern München. Laam en Dante. Maar wat belangrijker is voor Juventus. Een vrije trap vanaf de rechterkant. Meter of vijf van de zijlijn af. En daar gaat natuurlijk Pierlo zich mee bemoeien. En dan eens kijken of de, de koppers die mee naar voren gaan. Met uh, natuurlijk Jelini die aardig kan koppen. Maar ook uh, nou ja, Bonucci kan ook aardig koppen. Barzagli is uh, voorin. Daar komt de bal. Richt die tweede paal. De bal wordt gekopt door uh, Mandzukic. dan gaat de bal over de achterlijn. Zo lijkt het mij inderdaad. En levert het een hoekschop op voor Juventus. In de slotfase van de eerste helft. Pirlo gaat zich natuurlijk melden. Ook bij alle hoekschoppen. En uh, kan Juventus nog vlak voor ...tijd gelijk komen, terwijl er een beetje gerotzooid wordt door Peluso en Müller. Er wordt tegen elkaar aangeduwd. Gaat Pierlo zich klaarmaken vanaf de linkerkant. Nou, nu liggen de twee op de grond. En eens kijken wat Klettenburg doet. Schweinsteiger lag op de grond. En Peluso lag op de grond. En Schweinsteiger moet bij de scheidsrechter komen. En die is de andere, terwijl we twee minuten extra tijd gaan krijgen. Nou, er gebeurt hier van alles in de... De buurt van die uh, hoekschop. Even overleg. Even Rust. Quagliarella moet uh, bij de scheidsrechter Kletterbeur komen samen. Met Schweinsteiger. Van elkaar afblijven. Dan kan de hoekschop genomen worden. Pirlo staat er klaar voor. Met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Dus het kan een inswinger worden. Daar komt die bal. Is een inswinger. Wordt ingekopt. En net over het doel van Neuer. En zo lijkt het erop dat we met die 1-0 voorsprong voor Bayern de rust ingaan. Dat was een goede hoekschop van Pirlo. Bal wordt net over het doel gekopt. En hier blijft het dus 1-0. Bijna rust ook in Parijs. Bas. Ja, slotseconde. En een uh, tegenvaller lijkt er aanstaande voor Barcelona. Waar Messi, wat geblesseerd over het veld, wandelt en eigenlijk al twee, drie minuten niet meer aan het spel meedoet. Laten we zeggen, de rust wil halen in de hoop dat de medische staf hem dan op kan kalevateren. Voor de zekerheid is Fabregas maar vast aan een warming-up begonnen. Is het uh, een spier? Is het een hamstring? Daar voelde hij zo even wel aan. Dat zou een flinke tegenvaller zijn, terwijl de Duitse scheidsrechter Wolfgang Stark nu fluit voor de rust... En we dus maar moeten afwachten of we Messi de doelpunten maken, de enige doelpunten maken, nog terug gaan zien. Andy, bij jou wordt er nog gespeeld. We zitten in de extra tijd. Een paar blessures geweest. Onder andere voor Ribery en, en natuurlijk voor Kroos, die zelfs moest uitvallen. Waardoor uh, Arjan Robben in het team van Bayern staat 1-0. Nog altijd een voorsprong. Doelpunten maken Alaba. Al naar 23 seconden. De man die het ooit sneller deed was Roy Makai. Voor Bayern München in 2007, een tijdje geleden alweer. Toen na 10 seconden. En nu heeft Juve nog balbezit. We zitten in de slotseconde met balbezit voor Matri. Matri bal naar voren, maar daar zit heel goed Dante tussen. En kan Bayern nog een keer in de avond gaan? Nee, want Pierlo zit daar weer tussen voordat Dante de bal naar voren kan spelen. Bal is achterin bij Juventus. En dan zegt Klettenburg... Is uh, mooi geweest, wilde ik zeggen. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Hij uh, ziet dat de bal over de zijlijn gaat en denkt: we gaan rusten. 1-0. Doelpunten te maken, Alaba. Bayern leidt dus tegen Juventus bij rust. En zo hebben we 2 maal 1-0 op het scorebord voor Barcelona, dus bij Paris Saint-Germain en voor Bayern München thuis tegen Juventus. In Madrid kwam vandaag een einde aan de verhoren van de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes en vier aangeklaagden. Pas over enkele weken zal de rechter een oordeel vellen en uitspraak doen in wat begon als Operación Puerto. Onze Spaanse correspondent Edwin Winkels heeft het proces tegen Fuentes op de voet gevolgd. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Het uh, ging over doping, maar de zaak draaide er uiteindelijk om of Huente zich schuldig heeft gemaakt aan het in gevaar brengen van de gezondheid van sporters. Is dat ook gebleken gedurende het proces? Uh, heel veel getuigen uh, hebben gezegd van wel. Die zeiden dat uh, het ging vooral de manier waarop hij bloed toediende aan, uh, aan de sporters, vooral wielrenners in dit geval. En of dat ongezond was of niet. En er kwamen hele verhalen van enkele renners hoe hij uh, ingevroren bloedzakken in badkamers, in hotels in Frankrijk of Duitsland langzaam in water liet ontdooien. Dat ze in uh, oude wijn werden vervoerd, uh, et cetera, et cetera. Dus dat zou je zeggen, uh, dat is niet heel erg gezond. En, en daarvoor zou hij schuldig kunnen zijn. zelf zijn vandaag dat hij een, uh, al 35 jaar dokter is. Uh, dat uh, nooit een van zijn patiënten, ook niet de sport is, uh, ziek is geworden. Dat hij juist voor de gezondheid van hen heeft, uh, heeft gewaakt. En die nooit heeft, uh, nooit heeft beschadigd. Ja, en dan is de rechter die moet beslissen welke twee van de partijen uiteindelijk gelijk heeft. Ja, heb je al enig idee of kan het echt allebei de kant op? Ja, De meeste verklaringen, het is alleen Fuentes die, die, die, die eigenlijk uh, zijn onschuld probeert te bewijzen. De rest van de verklaringen waren duidelijk toch wel tegen Fuentes. Het lijkt erop, nou, alles wijst erop dat hij schuldig wordt bevonden. Omdat er uh, absoluut niet hygiënische omstandigheden waren waarop hij uh, renners uh, bloed toedienen. Er zijn twee renners uh, onwel geworden. Eentje was in het proces aanwezig, Guzuz Manzano. Die is twee keer zelfs onwel geworden nadat hij bloed van, van Fuentes of een van zijn kompanen had gekregen. Dus wat dat betreft wijst het erop dat hij schuldig bevonden zou kunnen worden en, en die maximale straf trouwens van twee jaar riskeert, want de straf is trouwens als je in Spanje geen strafblad hebt zoals uh, Fuentes, dan uh, hoef je ook niet de cel in als je tot twee jaar cel veroordeeld wordt. Wat is nou het opvallendste wat Fuentes gedurende het proces heeft verklaard? Waar, waar keek men echt van op? Eigenlijk de hele, hele latente bedreiging, die, die, die, de dreiging die er van hem uitging van pas op, want ik heb nog veel meer te vertellen. Het is een beetje vet, dus het is, het is, als je hem kent, ik ben hem een paar keer tegengekomen. Ik ben zelfs ooit in de Tour de France door hem verpleegd, zelfs aan een gewonde knie. En, en ja, het is een man die uh, bijna altijd vrolijk is, een beetje bluffer. Hij staat heel graag in de aandacht, hij heeft al gezegd dat hij een boek aan het schrijven is waar alles publiekelijk zal worden. En hij heeft dus al een paar keer gezegd van, nou mij mag de rechter, of het werelddopingwagen die kunnen best mijn lijst van al mijn klanten hebben. De rechter heeft gezegd van nee, dat, dat willen we niet. Dat zou de privé privacy van, van, van de sporters beschadigen. Want ze zijn niet aangeklaagd. Maar, maar voor het is, dreigt daar de hele tijd mee. En de vraag is of dat ooit nog eens bekend zou worden. En of de rechter bijvoorbeeld, dat moet zij ook bepalen de komende weken, of zij op het verzoek van, van de WADA uit Werelddopingagentschap ingaat in om de bloedzakken, alle bloedzakken die niet geïdentificeerd zijn tot nu toe, er zijn er iets van 150, om dieven te geven uh, voor analyse. Ja. Uh, uh, ja, ik blijf toch even steken bij wat je tussen neus en lippen door zei. Edwin, wat kreeg jij destijds voor die gewonde knie? Uh, dat was een hele... <laughs> Wandeling. Ik met de, de, de, was enorm geïnfecteerd. Ik kreeg geen antibiotica van hem. Van hem moest ik in een warm bad gaan zitten uh, en dan met een spons, een harde spons, de, de, de korst eraf afkrabben. Dat deed ongelooflijk pijn. En, en daarna me uit laten zweren. Uiteindelijk ben ik naar de toerarts gegaan en die heeft me gelukkig antibiotica gegeven. En daarna kon je op een fiets stappen en heb je bijna de Tour de France gewonnen. <lacht> Zoiets. Ja, dus. ja. ja. Maar die lijst, die lijst waarmee hij dan dus steeds wappert eigenlijk. Hoeveel, ik kan me zo voorstellen dat hij heel veel mensen en in instanties in geïnteresseerd zijn. Ja, daarom. Alleen daar ging die hele rechtszaak niet om. En er zijn nee, alleen ja. als getuigen op, opgeroepen. Hij heeft Het enige wat hij erover heeft gezegd... Van dat de meeste van zijn klanten wielrenners waren... en enkele voetballers, een enkele bokser en een enkele atleet. Niet heel veel. Er is naar buiten gekomen een mogelijke relatie met Real Sociedad... de Spaanse voetbalclub. Die hebben ook erkend dat ze gedurende seizoenen geld aan hem hebben betaald. Hij heeft ongelooflijk honderdduizenden euro heeft hij aan zijn praktijk uh, verdiend. Uh, maar verder zijn er geen bekend geworden. En uh, ja, de, de vraag is of dat ooit zal gebeuren. Deze rechter vindt dat dat niet hoeft. En uh, in principe kunnen die bloedzakken na afloop gewoon vernietigd worden zelfs. Ja, nou was het wel zo dat deze toen vanaf eigenlijk het moment dat deze zaak begon... ...dat er al bij werd gezegd... Uh, ...er wordt scherp in de gaten gehouden wat hier verklaard wordt... ...en dan kunnen we uiteindelijk misschien toch nog een aantal echte dopingzaken uh, krijgen... ...die dan hierna komen dus en, en los ook echt van deze zaak staan. Heb je het idee dat dat er nu uitkomt? Nee, dat is helemaal niet naar buiten gekomen. En ik denk ook niet dat dat nu nog kan komen. Dat had Fuentes zelf namen moeten zeggen. Of andere getuigen. Ja. De verhalen van wielrenners zoals Tyler Hamilton... die kende iedereen eigenlijk al via het boek zelf van Hamilton. Daar zat eigenlijk niet veel nieuws in. En, en ik denk dat uiteindelijk dit ook weer met een, uh, een sisser zal aflopen. En, uh, het is al zes, het is nu zeven jaar geleden... dat die om Puerto op gang kwam. Uh, uh, en dat we moeten verwachten dat, dat het bij de namen blijft. de bekende namen die al geschorst zijn geweest. Ivan Basso. Van Verde, Jan Ulrich, Zij zijn toch de bekendste namen geweest die op zijn moment al gestraft zijn. En ik denk niet dat er nu verder nog wat naar buiten komt. Maar is er niemand die, behalve Fuentus zelf, die dan ooit misschien nog zijn mond kan opendoen en zo'n en die lijst kan publiceren? De documenten natuurlijk zijn allemaal uh, initialen. De meeste zijn wel geïdentificeerd. De, de, de initialen. Je kan niet bewijzen wie precies achter welke initialen of schouwnamen pseudoniemen stond die die Fuentes voor zijn zaken gebruikte. Maar het materiaal blijft aanwezig. Uh, dus. Het uh, is, is wat de rechter bepaalt of de, de bloedzakken die uh, in deze rechtszaak als bewijs konden dienen, of die nog gebruikt zullen worden. En anders kunnen ze... Ze, zitten in, ze liggen allemaal hier in een laboratorium in, uh, in Barcelona ingevroren. En uh, ja, het, het zijn natuurlijk tijdbommen dat als zij ooit met, via DNA uh, met bepaalde sporters geïdentificeerd gelinkt kunnen worden, ja, dan kan er weer van alles en nog wat naar buiten komen. Maar dat zal de rechter ook in haar vondst, dat waarschijnlijk pas eind mei of zelfs in juni... Uh, zal geveld zal worden, daarin uh, zal ze ook dat bekendmaken. En dan weten we of er misschien nog iets meer naar buiten kan komen via andere processen. Eind mei, begin juni weten we dus wat meer. Edwin Winkels, dankjewel. Een klein jaar voor de Olympische Winterspelen... maakt snowboardster en Olympisch kampioen Nicolin Sauerbrei zich zorgen om de situatie in Sochi. Het gaat dan niet om de stadions of de infrastructuur. Tijdens haar verblijf in die Russische stad eerder dit jaar voor een World Cup... verbaasde ze zich over de omstandigheden... waarin met name het arme deel van de bevolking van Sochi moet leven. Nou, Toch wel schrijnend als je kijkt naar de omstandigheden... waarin de mensen moeten werken. Toen wij er waren was, was het dus koud...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 Nico Nisauerbrei heeft gesproken over Sochi in gesprek met Edwin Cornelissen. Zijspan-motocrosser Daniel Willemsen moet voorlopig in het ziekenhuis van Zwitserland blijven. Gisteren sloeg hij in Frauenfeld met zijn bakkenist Robbie Bax over de kop in de Grand Prix van Zwitserland. Willemsen heeft vijf ribben op twee plaatsen gebroken en heeft bovendien ook nog een sleutelbeenbreuk opgelopen. En Robbie Bax had alleen een stijve rug. Robbie, goedenavond. Goedenavond. Jij bent, middel... uh, Jij bent inmiddels terug in Nederland. Uh, met jou jouw ja. het dus erg mee. Hoe kan dat, dat grote verschil tussen jullie twee? Uh, Daniel is uh, met, uh, met de landing is onder de motor gekomen. Te en wat, wat gebeurde er precies? Uh, we gingen iets te hard uh, een linkse bocht in. En het uh, achterwiel komt omhoog. En uh, ik vlieg de lucht in en Daniel komt uh, onder de motor terecht. Hij was dus uh, de pechvogel van jullie tweeën. Hoe, hoe is het nu met, nu met hem? Uh, ik heb hem nog niet aan de wijn gekregen. Hij ligt nou momenteel nog in het ziekenhuis. Uh, ik heb uh, vanmiddag nog zijn uh, vrouw aan de telefoon gehad. Hij maakt het nog uh, redelijk goed. Hij heeft dan 11 um, uh, botbreuken. Uh, um, um, hij heeft een sleutelbeen gebroken en zijn ribben, vijf ribben op twee plaatsen gebroken. En hij had uh, ergens in zijn buik in je bloed zitten. Daar hebben ze een drain geplaatst. En daar is het nu uh, volledig verwijderd. En hebben de artsen al uitgesproken hoe lang die daarmee zoet is? Met andere woorden, of het weer goed komt en of jullie seizoen nog uh, voortgang kan vinden? Nou, we gaan sowieso proberen om een, uh, over, uh, over vijf weken oh, er er terug aan de start te staan. Ja, dan moeten misschien de rib worden ingetaped en uh, misschien een uh, pijnstilertje worden gepakt. Maar we gaan alles op alles hebben om toch te proberen in, Zwits of in, uh, in Oekraïne terug aan de staat te kunnen staan. Ja. Elf breuken is niet niks, hè? Had je meteen door dat foute boel was? Nee, uh, ik zag hem liggen. Ik stond weer terug op de motor. En ik zeg, uh, kom, ik zeg, we rijden verder. Hm. Maar uh, hij zegt, uh, nee, hij zegt, die, uh, de bril moet af, de helm moet af. En uh, toen wist ik meteen dat er iets uh, meer aan de hand was dan gewoon uh, echt pijn. Want Daniel is toch wel echt een harde, een harde jongen. Ja, is dit iets wat bij jullie sport hoort eigenlijk, of komt het maar heel zelden voor? Is het echt pech wat er nu is overkomen? Het is echt pech. Meestal, er zijn meerdere crashes in het zijspan gebeuren. Maar meestal is het gewoon een crash en dan stappen we dan maar meteen weer zo snel mogelijk op de motor. En dan kunnen we meestal de race gewoon volgen. Maar in dit geval is het dus iets erger. Ja, maar als ik goed geïnformeerd ben, heeft jouw broer een paar weken geleden die ook zijspankrosser is, ook een ongeluk gehad... en is ook in het ziekenhuis beland, hè? Ja, klopt. Uh, mijn broer heeft uh, inwendige bloedingen gehad... Uh, met de voorbereidingen, op, uh, ook op deze ramping. Hij was een trainer in Gelderbalsen en uh, sloeg over de kop... en kreeg stuur in de buik. En uh, had uh, inwendige bloedingen aan de meld en aan de darmen. En hoe is het nu met hem? Uh, mijn broer is op dit moment is hij thuis... Uh, hij maakt het redelijk goed. Uh, hij moet zijn eigen echt kalm houden. En, uh, want hij is bang als hij koorts krijgt, dan moet hij terug naar het ziekenhuis. Maar uh, hij maakt het op zich maakt het redelijk goed. Ja, nou is, nou is jouw broer Etienne, is coureur. Daniel is coureur, jij bent de bakkenist. Is toeval dat jij als bakkenist dan uh, bijna niets hebt... en dat zij als coureurs wel redelijk zwaar gewond raken? Uh, nou, de bakkenist die, uh, staat eigenlijk meer los op de motor... Dus je vliegt er eigenlijk uh, makkelijker vanaf, om het zo maar te zeggen. En ja. Dan is eigenlijk op de motor blijven zitten. En heeft gewoon de motor op zich gekregen. Daar is, is de, de pack van hem geweest. Ja. Zet zoiets je aan het denken? Of ben je zo topsporter ja. dat je eigenlijk gewoon meteen weer aan de gang wil? Ik ben vandaag gewoon beetje trainen, uh, maar toch. Uh, je hebt het altijd in je achterhoofd. En je weet dat er zoiets kan gebeuren. Want anders moet je gewoon gaan schakelen of gaan dammen. <laughs> er ligt altijd, altijd gevaar op de loer. Ja, ja. Maar uh, ja, dat zet je toch wel een klein beetje aan het denken. Maar je moet toch gewoon doorgaan en uh, vervolgen uh, waar je hart heeft. Je moet, uh, je moet gewoon voor je sport blijven gaan. Ja, En waar ligt je hart nog dit seizoen? Wat zegt de topsporter in jou? Zo van we gaan gewoon nog wereldkampioen worden? Of kan dat niet meer? Alles op alles zetten om wereldkampioen te worden. Uh, vorig jaar is Daniel ook gelukt. Is hij de, in de eerste Grand Prix is, hij, is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Alleen dan met zijn bakkenist. Hij heeft zijn bakkenist uh, twee polsen gebroken. En is hij toch nog uh, geworden op het eind van het seizoen. En uh, mijn broer is eigenlijk de grootste concurrent. En heeft mij ook eigenlijk twee keer nul op ja. Dus kijk, uh, alles is of... nog mogelijk. Alles is nog mogelijk. Er zijn nog 13 Grand Prix in het vooruitzicht. Dus het kan eigenlijk naar alle kanten op. Uh, het is een mechanische sport, dus uh, ook de tegenstanders, ook de concurrenten kunnen, kunnen last krijgen van mechanische problemen. Precies. Oké, okay. Robbie Bax, succes dan in de rest van het seizoen en uh, heel veel beterschap voor Daniel en voor je broer. Dankjewel. We gaan terug naar het voetbal. Het is kwart voor tien geweest. De tweede helft is begonnen bij Paris Saint Germain tegen Barcelona met de grote vraag: Bas, is Messi er nog bij? Het uh, kleine antwoord nee. Oh. Uh, want die is, uh, zoals ik vertelde, aan het einde van de eerste helft geblesseerd geraakt. Uh, trok uh, wat met zijn been. Uh, voelde wat aan de hemstring. En toen keek iedereen al van nou dat zal wel uh, een probleem worden. Fabregas ging al warm lopen. Fabregas is inderdaad voor hem in de ploeg gekomen. En dus geen Messi. Aan het begin van de tweede helft in Parijs. Waar Parijs Saint-Germain Barcelona na nu 48 minuten op 0-1 staat door een goal van Jawel Messi. Hoewel... Merkwaardig genoeg, de assist van Daniel Alves veel meer blijft hangen dan de goal zelf, hoewel die knap was. Maar de assist was werkelijk veergaloos met de buitenkant van de rechter. Een paas die eigenlijk helemaal in de baan van de loop van Messi meedraaide. En door Messi wel goed werd afgerond, maar de assist was fenomenaal. Dat is overigens de 33ste keer, want tegenwoordig zijn overal statistieken voor, dat Daniel Alves een assist geeft op Messi... Is daarmee zijn favorieten aangeven. Daar kunnen Van Duin en Van Duschoten nog wat van leren. Ik geloof dat Xavi op die lijst tweede staat met 29. Maar Daniel Alves is dus 33 keer. Prachtig. Maar Messi er dus niet meer bij. Misschien geeft dat Paris Saint-Germain wat moed. Ze zullen het nodig hebben. Hoewel ze dus in de eerste 20, 25 minuten echt niet minder waren. Maar daarna toch wat minder te vertellen hadden. Alex trapt een bal naar voren. Doet dat in de richting van La Vecie. Die komt niet bij de bal omdat de vakkundig wordt verdedigd door Mascherano. Die bal stuit het aan de andere kant van de middenlijn op het hoofd van Fabregas. maar die rekent daar niet op. Iniesta rekent altijd overal op en kan de bal vervolgens oppikken. Wordt teruggeduwd in dit geval door Jalet. Die gaat hier omdat hij wat dieper is gaan spelen na het vertrek van Messi. Iniesta wat vaker tegenkomen. Er wordt een overtreding gemaakt. Boosheid bij de Fransen. Boosheid ook bij Ancelotti de coach, maar de overtreding was gemaakt. De vrije trap voor Barcelona lijkt met terecht halfwege de eigen helft. Daar werd Iniesta door de rechtsbek van de Fransen dus helemaal opgejaagd. Jalet die dus een tijdje geblesseerd is geweest, dat heeft ervoor gezorgd dat Van der Wiel in de afgelopen periode vrij veel gespeeld heeft. Maar nu is Jallet weer terug, en zit Van der Wiel dus op de bank. Terwijl Iniesta de bal heeft 10 meter over de middenlijn, de bal in de breedte meegeeft aan Xavi. Xavi terug naar Iniesta, die krijgt nog een keekie mee van, ik denk, Beckham, maar verstuurt wel een paas naar de rechterkant. Dat is een aardige bal. Daniel Alves kan hem meegeven, dat is ook een knappe bal op Fabricas in het stafhofgebied. Die wil schieten uit een moeilijke hoek, maar schiet dan tegen Thiago Silva op. Dat levert dan nog een hoekschop op voor Barcelona in het begin van deze tweede helft. Daar had hij eigenlijk een beetje pech, de man die zijn voet voor de bal zet. Thiago Silva doet hij het zeg maar twee tienden eerder. Dan staat de voet op de plaats en wordt het geen hoekschop maar een ingooi. Nu stuit het de bal er net aan de buitenkant tegen op. En volgt er een hoekschop voor Barcelona, de eerste in de tweede helft, de derde in totaal. We hebben al eerder gezegd, het is normaal gesproken voor de Parijzenaars te verdedigen. Want veel meer lengte in het elftal. Of dat ook nu zo is, is maar de vraag, want je weet het nooit. De bal kan een keer op het hoofd van bijvoorbeeld Busquets of Piquet vallen. Maar die twee zullen het dan wel moeten doen. Xavi zoekt contact met beide heren. Die lopen allebei naar de eerste paal. De bal komt bij de tweede paal. Moet dan door Matuidi worden uitverdedigd. Die doet dat slecht. Dan wordt er van afstand door Busquets geschoten. Maar komt de bal in de handen van Sirigu, de keeper van Paris Saint-Germain. Eerste gevaarlijke moment na en een halve minuut in Parijs. Paris Saint-Germain Barcelona nog altijd 0-1. In de andere wedstrijd was de ruststand ook 1-0, maar dan voor de thuisploeg Bayern München Juventus en die uitkomst staat het nog steeds. Wel de eerste kansen weer gezien in de tweede helft voor Bayern München. Mansokic die de bal in de korte hoek schoot voor hem vanaf de rechterkant. Maar Buffon, daar moet je van beter huizen komen om die op die manier te kunnen verschalken. Nu heeft Juventus de bal. Gaat de bal weer de diepte in. Want alles gaat met diepe ballen. Omdat het middenveld, toch sterk bezet door Juve, toch helemaal in handen is van Bayern. Nu is Robben weg, want die heeft de bal gekregen. Maar Robbe wordt goed van de bal afgelopen door Chiellini. En dan kan Vidal de bal overnemen, aangeven van Pirlo. bal de diepte in, slechte bal, makkelijk opgevangen door Dante. En dan uh, Alaba die uh, ook eventjes uh, zich uh, verslikt. En uh, dat... Uh... Levert balbezit op voor de Italianen via Vidal. Vidal, slechte bal weer. Nee, ik vind uh, Juventus niet uh, best spelen in deze wedstrijd. Komt natuurlijk ook door de kracht van Bayern München. Maar als je toch uh, uh, bijna kampioen bent van Italië... tegen de uh, zo goed als zeker kampioen van Duitsland... dan had je verwacht dat er wat meer uh, evenwicht in de strijd zou zijn. En dat is er absoluut niet, want Bayern is veel beter. En die 1-0 is maar een schrille aftekening van de strijd. Met Sebastian Schweinsteiger die de bal heeft. Speelt de bal naar Lama aan de rechterkant. Kant. Laam kijkt, waar is Robben? Robben uh, is niet uh, te vinden voor Laam. En dus trekt Laam naar binnen en speelt de bal zelfs helemaal terug naar Van Buiten. Van Buiten balletje uh, naar voren, naar Schweinsteiger. Schweinsteiger draait uh, zich vrij naar de linkerkant, naar Ribéry. Ribéry nu op de helft van Juventus. I Ribéry nog altijd uh, vindt Vidal op zijn weg, trekt dan naar binnen. Ribéry, Ribéry nog altijd in balbezit, maar speelt de bal dan weer terug... Zo kan Bayern de bal wel lekker rondspelen. Laam, Ribéry, Laam. En dan de bal weer naar het centrum. Naar Gustavo. Gustavo die eventjes mannetje uitkapt. Uh, en de bal naar de linkerkant. naar Alaba geeft. Alaba weer helemaal terug. Naar Dante. Dante naar Schweinsteiger. Ja, het zegt genoeg over deze wedstrijd. Het is alleen maar Bayern dat de klok slaat. En die 1-0 is nog maar weinig. Bal gaat weer naar voren. Via Schweinsteiger gaat de bal naar Müller. Müller naar Robben. Robben nu op de rand van. Op hele lange aanval naar Alaba aan de linkerkant. Alaba moet met de voorzet komen. Doet dat niet speelt de bal weer terug naar Schweinsteiger. Schweinsteiger over de hele naar de rechterkant. En dan wordt er gefloten. En niemand weet waarom. Helemaal niemand weet waarom. Joep Heinkes moet erop lachen. De oude trainer van Bayern München. Maar echt, het zal buitenspel zijn geweest. Dat, dat moet. Want iets anders gebeurde er niet. En dus kreeg Juventus de vrije trap. Die is snel genomen. Gaat naar voren. Maar wordt meteen weer opgevangen door uh, Schweinsteiger en van buiten. Bal naar Mandzukic, die kopt hem door naar Robben. Robben, bal binnendoor, bereikt net niet uh, Muller. En dan uh, was het uh, gevaarlijk geweest als Pirlo weer een hele diepe bal geeft. Die helemaal nergens uh, op uh, lijkt en dan uh, kan Bayern weer overnemen. Het is en blijft Bayern dat de klok slaat en het staat nog maar slechts 1-0 voor de Duitsers. Barcelona zonder Messi, is dat Bas een geoliede machine die een heel klein beetje vastloopt? Nou, dat is wel een beetje waar. Omdat uh, uiteindelijk het spel van Barcelona er toch op geënt is. Dat er uiteindelijk een paasje in de richting van Messi gaat. Dat is dus nu niet meer mogelijk. Tegelijkertijd staat daar Fabregas. Dan heb je er eigenlijk één extra die ook het paasje kan versturen. En dan zal er dus wat meer op de schouders terechtkomen van Alexis Sanchez en Via, Die dan wat vaker de diepte in moeten duiken. Villa verstuurt over zelf een paas naar Jordi Alba. Die wordt geschaduwd door Jalet. Die er vrij fel in Maar het is afdoende. Maakt geen overtreding ook verovert de bal voor de Fransen. Het gebeurt bij een 1-0 voorsprong voor Barcelona. Messi dus in de rust geblesseerd, licht, denken we dan maar. Vervangen door Fabregas. En het balbezit in het tweede bedrijf toch weer voornamelijk voor de Spanjaarden... die nu rustig op het middenveld combineren zoals we dat eigenlijk van ze kennen. Maar als het daar gebeurt, vindt de tegenstanders in de regel wel prima. Tegelijkertijd, iedereen weet, de versnelling kan er ineens zijn. En dan binnen twee, drie tiende van de seconde ligt de bal in een strafschopgebied. Nu een actie van Xavi... ...wordt denk ik aangeduwd, is dus Fabregas trouwens. Die kijkt ook nu naar de scheidsrechter Stark, de Duitse van uh, was dit niks. Maar de Duitse ervaren scheidsrechter afgelopen seizoen. De man die de Europa League finale vloot, ziet er niets in. En zo kunnen de Fransen overnemen en kan Pastoren pasen naar de rechterkant van het veld. Dat is helemaal niet zo'n slechte bal. Net ietsje te scherp voor Lavetsy die zich vervolgens heel boos maakt op de scheidsrechter... ...omdat die bal over de zijlijn gaat. En hij vindt dat Jordi Alba die bal nog voor het laatst heeft geraakt. Dat vindt... De grensrechten niet en zo mag Barcelona gooien. Ik ben benieuwd vooral, los van het feit of de motor van Barcelona wellicht wat gaat haperen. Of Paris Saint-Germain nog een soort tweede versnelling kan vinden om echt weer terug in de wedstrijd te komen. De eerste 20, 25 minuten was daar niet veel mis mee. Kregen de Fransen echt vier behoorlijke mogelijkheden. Waarbij de grootste dan wel een bal van Busquets was die tegen zijn eigen paal schoot, maar toch... Daarna hebben we Paris eigenlijk wat minder in beeld gezien. En lopen ze toch voornamelijk achteruit. Het is een uh, interessant duel. Het zal interessant worden en interessant blijven ook. Terwijl nu Xavi probeert aan de rechterkant contact te zoeken met Daniel Alves. Maar hij schiet tegen de voeten van Pastore aan. Die bal stuit het meteen weer in het bezit van Barcelona terug. En als dat uh, voortekenen zijn die in de rest van deze tweede helft uh, zullen blijven. Dan wordt het wel eentonig. Want dan gaat Barcelona op zijn Barcelona's gewoon tikkie-takkie rondspelen. En wordt het een saaie wedstrijd om naar te kijken. Nou ja, oké, okay, we zien het. 55 minuten gespeeld. Barcelona lijkt ook in de tweede helft boven te liggen. Het is 0-1. En we gaan denk ik nog even kijken bij Andy in Duitsland. Dat doen we maar zeker, Andy. Waar het 1-0 staat voor Bayern. En Bayern een vrije trap kreeg zojuist een gele kaart voor Giorgio Chiellini. En het wordt wat onvriendelijker. Nu. Uh... Schweinsteiger die, die even vervelend deed. Was nergens voor nodig. Hij kreeg een vrije trap mee. En deed net alsof hij de bal tegen een tegenstander aan zou schieten. Heel snel zo'n vrije trap nemen. En dat had hij toch niet gedaan. Want de bal ligt nou, helemaal niet zo slecht. Een meter of tien bij de punt van het strafschopgebied vandaan. Van een, af de linkerkant gezien. En daarbij staat Alaba. Schweinsteiger staat erbij. En dan wordt de vrije trap hopelijk snel genomen. Want we gaan naar het nieuws van tien uur voor het muziekje al. Daar is de trap. schot al. Oh, mooi gered door Buffon. Alaba was de man die de vrije trap nam. Buffon moest weer redden. Eén richtingsverkeer. Bayern leidt met 1-0 tegen Juventus. Juventus is volgens nog nergens. We zijn zo bij de afloop van beide wedstrijden. En dan beschouwen we ook voor op Real Madrid tegen Galatasaray. een van de kwartfinales van morgen. Tot zo. En langs de lijn. Het -in Elke dag.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 het NOS Radio 1 Journaal. Dat is eigenlijk in het korte staat het hele verhaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.